Koken en koffie zetten. En uh, hoe ziet u de avond tegemoet? Met, met, uh, ziet u er een beetje te tegenop of denkt u van, nou nee, toch wel fijn zo'n rustige avond. En uh, daarna wilde ik het gesprek eigenlijk afsluiten en daarna het dus weer overgeven aan Willem Ruijs. Godfried Bomans. Uh, mijn laatste vraag, dus over. De avond is hier het mooiste. Uh, ik heb die regen van kloosraal. Want alles is bij dag zo innig niet. Het is hier ook, het is heel innig wordt het dan. Het is een beetje roze, doodstil. Ik heb wel een voortdurende strijd om in mijn tent orde te houden. Het is een lopend gevecht tegen de chaos. Ik heb ontzettend veel moeite mee. Nou, ik ga nou uh, een kop koffie proberen te zetten. Gisteren ging dat niet zo goed, maar nu uh, weet ik precies hoe het moet. En ik ga een blikje openmaken. En ik ga per... Uh, een schuitje Over. Wel bedankt, Godfried Bormans. En als u ons nog ontvangt, dan een uh, heel plezierig verblijf verder nog op Rotterdam Plaat. En veel goed weer. En dan nu. Uh... Voor het laatste, terug naar Willem Ruijs. Want aan die zou ik nog even het woord geven. Willem Ruijs in de Bredenburg in Warfen. Ja, er is hier vandaan geloof ik weinig aan toe te voegen in dit verhaal. Het enige is dus dat we morgenmiddag van 12 uur tot 10 over 12 weer in de ether zijn. En dat we dan eigenlijk alleen aan Godfried Bommers vragen wat er aan de hand is. En dat de mensen dus niet een indruk krijgen dat we hier om de 10 minuten verbinding met hem hebben. We hebben één keer een proefcontact om te kijken of hij er nog is. En daarna dus gewoon regelmatig in een uitzending. Dit was Bredenburg. Terug naar Ilse Wessel. Wel Dank, Willem Ruys. Ik wil nog even zeggen dat dit een Vara productie was. En dan nu terug naar de volledige AVRO productie. Ik ben uit. Kan ik naar Godfried dat hij ja. er nog is? Ja, Hallo Godfried. Dit is Willem Ruys over. Ja. Hallo. Uh, ah, ja, dat ging beter. Hallo Godfried Bommans, Dit is Willem Ruys. Kun je mij horen over? Ja. Ik moet Godfried nu over, niet oh. hem. Ja, nee, nou, uh, dan moet je, wacht even, wacht even, dus dan moet hij even wat tijd ja, je, je kan het op hem horen als je... Nee, wacht, hij staat nou op wacht Nee, dat heb ik een best met deze microfoon, en ik kan hem terug horen. Hallo Godfried, kun je mij horen? Hier Bredenburg, hier Bredenburg, naar rotterdam Plaat, naar Rotterdamer Godfried Bomans. ben je aanwezig, over... Eerste toestand, uh, algemene toestand, Godfried, alles goed, over. Nou, uh, ik uh, was vanavond niet goed, nee. En, uh, ik denk dat ik koorts had, want ik heb enorm gedronken de hele dag. En ik heb uh, eigenlijk niets anders gegeten dan die twee eieren van gisteren. Ik heb ook nog niks opengemaakt. En uh, ik heb een twee uur geslapen, ik had een ontzettende hitte. En ik heb, uh, ja, alles wat ik krijg komen maar opgedronken, maar geen spoor van honger gevoeld toen na het slapen, toen ben ik een eindje gaan wandelen eh, tot het eind van het eiland met alles aan, want ik was een beetje rillerig. en eh, toen ben ik teruggekeerd, nou, dat was die zes kilometer dus en dat heeft me enorm goed gedaan en nou begin ik voor het eerst sinds eh, het ontbijt van gisteren honger te krijgen over hoe is uh, het gevoel over? het gevoel is uh, een. Uh, ja, net of je van een hele lange ziekte bent opgestaan met een reconvalescenten gevoel. Ik heb dus echte koorts gehad en ik heb vreselijk gezweten onder mijn deken. Maar ik weet, je weet natuurlijk niet of het van de hitte buiten is of van de koorts binnen, want het was een enorme hitte vandaag, bijna niet uit te houden. En nu weet ik niet of dat die, die moordende hitte die ik vandaag uh, mee bespeurd heb, of die nou verbeelding is of, jij, of dat jij die ook gehad hebt, wil je het even zeggen? Het is hier ook erg warm geweest, Godfried, uh, wij hebben ook die hitte gehad. Zeg, um, hoe is het met het lawaai van de meeuwen? Over. Het lawaai van de meeuwen, telkens als ik opsta, dan uh, vliegen ze natuurlijk weg. Maar nu, als ik ga zitten en voor mijn tafeltje wat uh, schrijf of lees, dan is er geen rumoer meer. En ik hoop dat het vannacht ook een, een beetje minder is. En ik ga nou ook die watjes in moederen stoppen, want het is een donderend lawaai. Dat mens zei vanochtend wel, die tent had dan niet moeten staan, maar ik heb op dat eiland gemerkt dat het hele eiland één kolonie is. Over. Geen gevoel van paniek, hè, Godfried? Over. Nee, ik alleen vrees, ik was zo vrees, ik bang vanochtend, ik heb dat natuurlijk niet laten merken bij die twee uitzendingen, dat ik er gewoon koorts zou hebben gegripen. En, en, en, en dat ik het zou moeten opgeven, maar dat, daar ziet het helemaal niet naar uit. Ik ik ben ontzettend blij dat ik nu voor het eerst honger heb en met mijn eerste pakket ga openmaken. Ik heb ze even bekeken. En ik ga dus nu het pakket openmaken van gisteren. Over. Ja, want dat moet je in ieder geval doen. Anders de koperen staaf met de weerhaakjes. Hè? Over. <lacht> ja, zo is het. Uh, ja, zeg. Mag ik even weten, omdat ik uh, een beetje een moeilijke dag gehad heb, even langer praten. Is dat uh, van, vanochtend een beetje doorgekomen? Over. Je hebt twee uitstekende uitzendingen gemaakt. De AVRO heeft, had vijf minuten oorspronkelijk ingeruimd voor je... maar op teken van de producer die er kennelijk eerst niet zoveel in zag... mochten ze doorgaan tot twaalf minuten. En dat is eh, zelfs voor de AVRO met een orkest... wat erg veel geld kost op de achtergrond, heel wat. Dus dat is een aardig compliment. Verder is de uitzending van Bert Garthof uitstekend overgekomen. En eh, we hebben een paar reacties hier gekregen... ...waarin gezegd werd dat het allemaal erg leuk was. Over. Daar ben ik blij om. Uh, ook doet het me nauw veel genoegen dat ik in het geheel geen bezoek heb gehad van wie dan ook. Alleen het vliegtuig is één keer overgekomen. Dan ga ik altijd naar buiten en dan zwaai ik, want ik meen dat die man voor zijn moeite ook iets moet hebben. Over. Morgen, Godfried, proberen wij via de luchtmacht, de koninklijke luchtmacht... ...voor jou wat oordopjes te laten droppen. Ben je het daarmee eens? Over. ...zou heel welkom zijn als dat kan. Ik heb namelijk niet in de verbandrommel gekeken... Uh, ...omdat, uh, ik, ik, ik ja dat is een beetje gek hoor... ...ik was bang dat er een thermometer in zat... ...en dat ik dan zou merken dat ik heel kort zat... ...en dat wou ik helemaal niet weten. Dus ja, uh, zitten er, uh, als er wat in zit, neem ik die... ...zit er die niet in, dan graag zeg, heel graag. Goed, we gaan even de checklist afwerken... Um, het als eerste. De knop van de mobilofoon... die je, moet je als het even kan... zo goed mogelijk indrukken. Want waarschijnlijk daarom... was er vanmorgen iets aan de hand. Dat, is niet, dat kan ook een andere reden zijn. Maar er steeds op letten dat je hem zo goed mogelijk indrukt. Um, dat is de eerste vraag. Is dat begrepen? Over. De eerste vraag is begrepen. Over. Um, het afwassen, Godfried. De hygiëne. Hou je dat in de gaten? Over. Ik heb... Um... Hier bij mijn hokje waar ik nu sta, is een groot waterreservoir. En daar heb ik een emmer meegenomen. Omdat ik jammer vond het drinkwater daarvoor te gebruiken. En ik was alles af. Ik ga hier ook een prullenmand weghalen. Een uh, lege kartonnen doos. Over. Dan de volgende raad. Uh, je hebt dat al, inmiddels al gedaan, het steeds uitluisteren na het radioprogramma. Als we dus uit de ether zijn, dus uit de ether weg zijn, dan moeten we zelf nog even contact hebben na het programma. Dus dat je niet, als dat misschien voorkomt dat ik sluiten zeg, inderdaad sluit, maar na het radioprogramma nog even uitluistert. Is dat begrepen, over? Dan zal ik uh, blijven uitluisteren tot jij zegt uh, dat het af definitief afgelopen is, Over. Mijn laatste opmerking wordt dan ook uh, uh, zender uitzetten en sluiten. Dat ga ik van voortaf, uh, voortaan zeggen. Hè. Goed, dan deze raad. Het dagboek schrijven van uh, plus-minus zes minuten. Zie je daar uh, kans toe over? Uh, vandaag had ik uh, helemaal geen zin om iets te doen. Maar ik denk dat ik dat morgen wel doe. Ja. En dan heb ik een verzoek of uh, de controleoproep morgen van... Even kijken, 9 uur zou kunnen vervallen en nog we kunnen volstaan met 12 uur bij, daarmee eens, over. Ja, na enig aarzelend kijken van G. Gouwswaard zijn we het daarmee eens. Verder stelt hij in ieder geval voor dat als het even kan, dat we toch de controleoproep handhaven, die van 9 uur en die van 6 uur. De andere zijn makkelijker te laten vervallen, omdat we in ieder geval voor de nacht en na de nacht contact hebben, over. Als um, um, G het beter vindt, dan slof ik morgen, Kijk, ik dacht namelijk om morgen uit te slapen, na deze dag, omdat ik nou het overwonnen heb, denk ik. Maar het kan ook wel zijn dat ik om acht uur wakker word, dan ga ik hier toch naartoe. Uh, zullen we het daarvan laten afhangen, over? We doen het zeker niet, Godfried. We spreken af, tien voor twaalf, als enige contact. Tien voor twaalf, is dat begrepen, over? Ik hou me dus op tien voor 12 morgen voor de uitzending en ik zal dan proberen wat notities te maken. Over. Dan als laatste, voordat we gaan sluiten, het horloge checken. Het is hier op dit ogenblik drie minuten over negen. Drie minuten over negen. Over. Ik heb het vijf over negen, dat zal ik corrigeren. Over. En dan uh, nog een goede raad, in verband met weersomstandigheden, waar we hier nog niet achter zijn, kan het zo zijn dat uh, de weersomstandigheden invloed hebben op de zender. Je moet daarom iedere keer, als je de zender uitgezet hebt en de WC Studio 100 verlaat, het deurtje in ieder geval op de knip doen. Op de knip. Over. Ja, heb ik ook altijd gedaan. Zal ik ook blijven doen. Over. Voordat we gaan sluiten en voordat je de zender gaat uitzetten, een laatste opmerking. Ik hoop van harte dat je een betere nacht hebt dan gisteren, dat hopen we hier allemaal. We denken erg aan je. Uh, heb je nog iets te zeggen? Nee, ik uh, ga nu het pakket overmaken en proberen wat te eten. Over. Als laatste dan de zender sluiten en een ontzettend goede en nacht en veel sterkte. Over en sluiten.